9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Ach, goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal. PvdA-kamerlid Henk Nijboer reageert op de cijfers en de kritiek. En de voorbereidingen op dat andere deel van Prinsjesdag morgen, de rijtoer. Maar eerst naar ondernieuws, Ten nos journaal met wat Meegens. Belgische telecombedrijf Belgacom denkt dat de Amerikaanse inlichtingendienst NRC... het bedrijf al sinds 2011 aftapt. Het ging de NRC vooral om de telefoniegegevens van een dochterbedrijf van Belgacom dat onder andere telefoongesprekken verzorgt met landen als Jemen en Syrië... zo schrijven Belgische kranten. De NRC eh, bespioneert, zegt Belgacom is bespioneerd hebben met een onbekend virus... zegt een woordvoerder.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 De NS heeft de Italiaanse fabrikant Ansaldo Breda gesommeerd alle FIRA-treinen op te halen en weer mee te nemen naar Italië. brief daarover is vrijdag verstuurd. Aanleiding is het besluit van de NS om te stoppen met het gebruik van de FIRA vanwege alle technische problemen. Het is een volgende stap in het, uh, in het juridisch proces. We hebben het contract opgezegd uh, eind augustus. En nu is er het moment gekomen om Ansaldo Breda te vragen, met klem te vragen om de treinen daar weg te halen. We hebben deze ruimte hard nodig om plaats te maken voor ander materieel. De NS brengt het bericht over de brief naar buiten... op de dag dat Ansaldo Breda een persbijeenkomst houdt over de viera, Vanmiddag wordt in Italië een aangepaste versie van de trein aan de pers getoond. Een agent in de Amerikaanse staat North Carolina... heeft een ongewapende zwarte man doodgeschoten die op hem afrende. De man was hoogstwaarschijnlijk op zoek naar hulp na een auto-ongeluk. De nacht van vrijdag op zaterdag bonkte hij op de voordeur... van een inwoonster van de stad Charlotte... Zij belde de politie en toen de agenten aankwamen rende de man op hen af. Een van de agenten schoot vervolgens diverse keren op de man. Later vond de politie in de omgeving zijn gecrashte auto. Waarschijnlijk heeft de man een ongeluk gekregen... en is hij via de achteruit uit zijn auto geklommen en op zoek gegaan naar hulp. De agent is aangeklaagd voor doodslag. Bij een haven in de Russische stad Vladivostok woedt brand in een kernonderzeer. De autoriteiten zeggen dat er geen gevaar is dat er straling vrijkomt... omdat er geen wapens aan boord zijn... Het vaartuig ligt voor reparaties in een drijvend dok. De brand ontstond bij werkzaamheden met een motorzaag. Door de vonken die daarbij vrijkwamen vatten een rubberen deksel vlam. Niemand raakte gewond. Twee brandweerboten bestrijden het vuur. In Birmingham, in het zuiden van de Verenigde Staten... is de bomaanslag herdacht op een zwarte kerk 50 jaar geleden. Daarbij kwamen vier meisjes om het leven. Honderden mensen woonden in de kerk een les bij van de zondagsschool. Dezelfde les als de meisjes kregen voordat ze omkwamen.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 Klein jaar na de aanslag werd in het Amerikaanse congres een wet aangenomen... waarmee de segregatie in de Verenigde Staten werd verboden. Het weer van tijd tot tijd zon, maar ook buien, vooral in het noordwesten. 14 graden wordt het vandaag, morgen meer bewolking en regen... en dan wordt het ook iets koeler. Hoe gaat het met de ochtendspits, Kees Baks? Uh, het drukste moment van de spits ligt alweer een tijdje achter ons, uh, Marcel. Dit zijn nog wat bijzonderheden. De A17, Dordrecht-Rozendaal, bij knopend Noordhoek, 3 kilometer. Er staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. Een ongeluk op de A50, Arnhem richting Os. Tussen knopen Valburg en knopend Bankhoef, 7 kilometer. De linker rijstrook is nog dicht. En de A325 vanaf Nijmegen naar Arnhem, daar staat 6 kilometer aan ongeluk. Tussen Knopendressen en het Gelderdoom. de linkerrijstrook is nog dicht. Tijd voor de coalitie om iets te zeggen over de prognose van het CPB. Zo dadelijk over ruim twee minuten. Bij de aanschaf van een nieuwe productielijn moet je niet te lang stilstaan.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 En Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. De inhoud kennen we grotendeels, maar er is ook veel voor een morgen op Prinsjesdag. Ja, ze staan te trappelen, de paarden dan. Hè. Straks onze verslaggever vanuit Den Haag. Nou, de oppositieleiders ook, hoor. Staan ook te trappelen naar de CPB-cijfers... om kritiek te leveren op het kabinet en de plannen. Want oppositiepartijen vinden dat geen oplossing voor de economische crisis met name de werkloosheid blijft stijgen. En dat vind ik eigenlijk het grootste drama op dit moment. Als jullie zo doorgaan, dan is de kans dat de werkloosheid blijft oplopen... Uh, uh, toch wel heel erg groot. En helaas uh, krijgen we daar gelijk in. Ik vind ze echt uh, toch wel heel erg dramatisch. hoor. In een te korte tijd moeten er te veel maatregelen worden genomen. En dat is gewoon niet goed. Ze bezuinigen maar door. Tekorten lopen op. Cijfers vallen tegen. En de koopkracht neemt af. Dus het zijn niet keuzes waar economen nou heel erg blij van worden. Nou, Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid coalitiepartij. Goedemorgen. Goedemorgen. Veel kritiek hè? vanochtend. Onder andere in onze uitzending. Ja, dat is ook wel uh, te verwachten van de oppositie. Hè, dat ze uh, uh, hard uh, kritiek roepen op Prinsjesdag. Dat gebeurt natuurlijk elk uh, jaar. Maar nou, we worden ook het beeld... Tom Heerts van FNV. worden ook econoom Ivo Arnold. Dus het zijn niet alleen politici ja, die kritiek Ja, ik heb ook, ook wel andere gelezen vanochtend in de krant al uh, vroeg. Maar ik denk dat het beeld gemixt is. Hè. Uh, we kruipen uit het dal. Er is na jaren van krimp, economische krimp, weer groei uh, voorzien. Uh, na jaren van procenten uh, koopkrachtdaling, wat voor, volgend jaar nog wel een krimp voorzien, maar wel een half procent, dus minder uh, sterk dan de afgelopen jaren. En wat grote zorgen baat, ook de PvdA-fractie grote zorgen baat, is dus de oplopende werkloosheid. En daarom moet er naast de begroting, uh, die op orde moet komen, ook een uh, stimuleringspakket voor de economie komen. Daar hebben we voor de zomer voor gepleit als PvdA. En dat moet er nu ook echt komen. Ja, Meneer Nijboer, u zegt wel, we klimmen uit het dal, maar waar ziet u dat dan aan? Want de, de koopkracht gaan we er ook op achteruit. U geeft het zelf al aan, werkloosheid blijft nog wel stijgen, van... Nou, dat is veel progressie het zit er nog niet in. Nou, ja, uit, een, uit een dal klim je in de economie natuurlijk altijd gestaag. Dat gaat nooit met één grote klap. En we hebben jaren krimp gehad. En er wordt nu een lichte groei. Het is maar een half procent, maar wel een lichte groei voorzien. Uh, koopkrachtdaling in 2012 was 2,5 procent. Dat was nu een half procent. Dus daaraan zie je wel dat, uh, dat we eruit klimmen. Uh, maar dat gaat langzaam en gestaag. En de werkloosheid loopt er altijd iets achteraan. Dat is ook de reden dat de PvdA-fractie vindt... dat woningcorporaties weer moeten investeren. Elk gebouwd huis uh, drie, uh, drie werknemers. Uh, dat pensioenfonds in Nederland meer moeten investeren... dat de kredietverlening op gang moet komen... dus dat er een heel pakket naast de begroting komt... die de economie helpt, uh, op gang helpt uh, te brengen en de werkloosheid bestrijdt. En dat pakket dat naast de begroting uh, moet komen... Uh, is dat ook onderdeel van de begroting? Kortom, betaalt de overheid daar aan mee... of zijn dat allemaal particuliere investeringen? Hoe ziet u dat? Uh, beide. Uh, in de begroting zullen een aantal uh, zaken staan... die zijn dus ook uitgelekt uh, gisteren... Uh, bijvoorbeeld om de kredietverlening, garanties van de overheid... Uh, de bouw aan te jagen... Uh, woningcorporaties tegemoet te komen, zodat zij weer gaan bouwen. En dat is echt belangrijk, want die hebben ontzettend grote vermogens... en er is ook een ontzettend tekort aan uh, huurwoningen. Mm -hmm. Dus dat levert en werkgelegenheid en is goed voor de woningmarkt. Maar hoe, en daarnaast hoe, betaalt, ook, daarnaast ja, ook. hoe betaalt de overheid dat dan? Want komt dat dan weer uit een lastenverzwaring... waar bijvoorbeeld het CDA ontzettend tegen is? Nee, dat is gedekt binnen het uh, pakket. En dus, dus, dus we hebben als PvdA-fractie ook gevraagd... om zoveel mogelijk buiten de begroting. Dus er zijn een aantal dingen heel gericht binnen de begroting... voor enkele honderden uh, miljoenen. Dat is gewoon gedekt binnen het pakket. Dat kunt u ook nalezen in de cijfers. Maar daarnaast uh, pensioen, uh, pensioen, uh, uh, hebben pensioenen uh, hebben uh, uh, duizend miljard aan uh, vermogen. Als ze 1% meer investeren in Nederland... is dat al 10 miljard. Want dat doen ze nu voornamelijk in het buitenland. Ja, precies. Dus dat, dat zijn echt gigantische aantallen. Het energieakkoord is gesloten. 15.000 banen om naar duurzame energie te komen. Dat is ook buiten de begroting om. Dus zo hebben we het kabinet opgeroepen om zoveel mogelijk... Uh, ook de, de welvaart die Nederland heeft... zo goed mogelijk te benutten. Uh, en daar moeten we met Prinsjesdag ook mee worden gekomen. Meneer Naboe, wat vindt u van meer onafhankelijke kritiek? Uh, vanochtend in onze uitzending van Ivo Arnold bijvoorbeeld. De econoom die zegt van... ja, maar deze maatregelen... zijn zijn wel heel erg op de korte termijn gericht. Wat vindt u daarvan? Nou, dat, dat, dat deel ik niet. Uh, we hebben ook afgesproken om structureel 6 miljard uh, te doen. Nou, bijvoorbeeld de stamrecht BV's, dat is iets van korte termijn. Dus 2 miljard uh, levert dat op volgend jaar. Maar dat is ook iets wat juist de economie niet raakt. En dat is ook de reden waarom uh, iedereen zijn begin van... Uh, er was veel kritiek van 6 miljard, je bezuinigt de economie kapot. Dat, er, uh, dat het pakket een kwart procent uh, groei kost. Dat is natuurlijk altijd iets. Uh, maar we hebben gezocht, of het kabinet heeft gezocht... en daar heb ik zelf ook aan meegedacht... naar maatregelen die de economie zoveel mogelijk ontzien. En ik denk ook dat we kunnen concluderen dat het is gelukt. Maar het blijven zware tijden. We moeten een evenwicht zoeken in uh, begrotingsevenwicht... Uh, koopkrachtherstel, economische groei. Uh, dat, is een, dat is een moeilijk evenwicht, maar ik denk wel dat dat is gevonden. Goed. Henk Nijboer van de PvdA, dank u wel. Graag gedaan. Naar nog een onafhankelijk oordeel. Econoom Hans Tegenman van de Rabobank, hoofd Nationale Rekeningen. Beetje het huishoudboekje van de staat, meneer Tegenman. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, doe maar, doe maar uh, nationaal onderzoek, hoor. Uh, nationale rekeningen, dat is... Uh... Centraal door over de statistiek. Ja, oké. Okay. Nou, dan is dat bij deze nog preciezer geformuleerd. Meneer Stegeman, dank u wel. W wat is uw indruk van de kabinetsplannen en de doorrekeningen en de effecten? Want we horen net meneer Nijboer van de PvdA zeggen... dat het wel meevalt met het kapot bezuinigen van de economie door dit kabinet. Bent u het daarmee eens? Nou, het zou heel verrassend zijn als ik het daarmee eens zou zijn. Uh, ik heb nog geen enkele onafhankelijk iemand gehoord die het, uh, het daarmee eens is. Um, en als je het, uh, de macro-economische verkenning goed leest... dan is het Centraal Planbureau het volgens mij ook niet helemaal mee eens. Uh, want ze maken nogal wat voorbehouden her en der in, in hun doorrekening. Van ja, oké, okay, uh, er is wel wat groei... maar hmm. een paar van de bezuinigingen zijn toch wel nou, niet echt heel hard. En het kan ook tegenvallen. En dan zit je al snel richting uh, de nul. Ja, uh, dus, dus wat zegt u nou eigenlijk? We weten het nog niet zo goed... Nou, ik ben wel wat negatiever uh, over de verwachting. Hè, want de heer Nijboer zei net van, uh, we klimmen uit het dal. Nou ja, uh, dat moeten we nog maar afwachten. Waar economische groei en de werkloosheid stijgt en de koopkracht daalt... dan vind ik nog niet echt uit het dal klimmen. Dus het zou zomaar kunnen dat die economische groei er helemaal niet is in 2014? Nou, dat is wel onze verwachting. Dat dat, uh, dat, dat een veel reële perspectief is. En dan kan het meevallen, en dat zou mooi zijn. Maar ik heb het nu een beetje het idee dat er wordt gerekend... Al met meevallers. Hè? Dat, dat huishoudens het geld wel gaan uitgeven en dergelijke. Nou, we weten wat er in het voorjaar kwam van dat soort kreten. Dat, uh, dat werkt niet echt. En oh. huishoudens hebben gewoon weinig geld. Nou, CPB zegt dat ook. En misschien zijn we wel wat te optimistisch. Welke maatregel mist u dan? Ik, ik mis een. Iets wat echt werkt voor de voor de stimulering. Bijvoorbeeld, de koopkracht blijft gewoon onder druk staan. Het, ja. het grootste deel van de lastenverlichting of lastenverzwaring komt bij huishoudens terecht. En huishoudens hebben het gewoon zwaar. Als je de koopkrachtcijfers van het CVW achter elkaar legt, dan betekent het voor sommige huishoudens dat ze tien jaar zijn teruggeworpen in de tijd qua koopkracht. Maar wat doe je daar dan aan? Nou, in ieder geval niet extra lastenverzwaring. He, je, je, dat is een begin. En, en dat is dus niet iets wat je moet doen... maar iets wat je juist niet moet doen. Wat het kabinet doet. He. Dus, uh, de rekening wordt al jaren behoorlijk bij huishoudens gelegd. En daar zit nou net het probleem in de Nederlandse economie. heeft het CPB ook netjes geanalyseerd. Ook, ook een half jaar geleden al. En daar wordt gewoon mee doorgegaan. Uh, dus dat moet je in ieder geval niet doen. Uh, je moet ook niet denken als kabinet uh, dat je heel veel wel moet doen. Je moet juist gewoon veel minder doen en dat is dus minder bezuinigen. Ja, maar dan heb je een probleem als het gaat om de overheidsbegroting. Want er wordt nog steeds te veel uitgegeven als we kijken naar uh, de inkomsten die daar tegenover staan. Ja, maar dat probleem is relatief. Uh, het probleem met huishoudens in Nederland is veel groter. En als je kijkt naar de kredietwaardigheid van Nederland... dan hebben we totaal geen probleem. Wat wij vergeten vaak is dat de schuld... de bruto schuld van de overheid nog lager is dan in Duitsland. Want we denken allemaal dat alles in Duitsland beter is. Maar het is helemaal niet altijd zo. Dus je hebt ruimte. En dat zeggen ook veel kredietbeoordelaars, Moet je ook niet overdrijven. Maar je hoeft ook niet keihard te gaan bezuinigen. Is het is niet zo dat, om... dat de rente opeens enorm omhoog gaat... voor de leningen die we nee, afsluiten in Nederland. Nee, ja. dat, dat is niet zo. Nee, maar dan is daar altijd nog Brussel, hè? We moeten ons wel aan bepaalde normen houden hier natuurlijk. Ja, uh, dat is <laughs> waar. Dat vindt u niet? Nou, ik... Uh... Het is niet zo absoluut als het vaak wordt geïnterpreteerd, ook in Nederland. Ik snap wel dat het een politiek dilemma is. Als je jarenlang hard in Europa roept dat iedereen zich aan 3% moet houden... en je doet ja. het zelf niet, dat is een politiek dilemma. Maar economisch is het niet het meest verstandige wat je kan doen. Goed. Nou, eens kijken of ze er nog een uitleg bij hebben, meneer Stegeman. Uh, morgen, Prinsjesdag. Hartelijk dank voor je toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. Mark Robin Visser heeft meegeluisterd met deze Rabobank-econoom. En we hoorden hem zeggen, Mark Robin... het grootste deel van de lastenverzwaringen... opeengestapeld, komt terecht bij de huishoudens. Dat is een verhaal dat ja. jij vanochtend al vaker hebt gehoord. Hè? Ja, ja, de stapeling. Ik heb eventjes de reacties allemaal doorgenomen... die op mijn weblog tot nu toe zijn gekomen. De stapeling van dingen. Vooral veel ouders hebben er last van de kinderbijslag. Wordt aangepakt. De schoolboeken zijn niet meer gratis. Het openbaar vervoer wordt duurder. En wat ik ook veel zie... Mensen die schrijven: ik heb geen geld meer om te sparen, mijn spaargeld gaat op. De oudste kan misschien nog studeren, maar die andere niet meer. Ja, Bertjan Kolmer van de Vereniging Openbaar Onderwijs: dat zijn dingen die jullie hier ook horen van ouders. Die horen wij absoluut. Ik, ik mocht het net hebben over dat, uh, dat telefoonnummer 5010. En daar horen we alle zorgen en vragen van ouders uh, uh, over het onderwijs. En dit heeft gewoon te maken met wat, wat mij betreft uh, de toegankelijkheid van het onderwijs. Onderwijs in Nederland, en zeker het funderend onderwijs, primair voortgezet, is volledig gratis. Daar mag geen enkel beletsel zijn voor ouders om hun kinderen naar school te laten gaan. Ze moeten zelfs, want er is een leerplicht. Ja. Dus uh, wat mij betreft hebben we een fantastisch systeem. Maar wat er nu omheen gebeurt is toch dat je in toenemende mate ouders... en deze cijfers bewijzen het, zich gewoon zorgen zien maken... en met hun handen in het haar zitten. Omdat ze niet meer weten hoe ze hun kinderen op een normale manier... naar school kunnen laten gaan. Of hun tweede kind, een van jouw reacties op het weblog... nog kunnen laten studeren. Want je gun dat natuurlijk iedereen. Ja, ja. Wat kan je tegen die ouders zeggen? Want uh, je, de, he, ouders kunnen je bellen voor advies. Ja. Uh, jullie kunnen ouders bijstaan. Maar in praktische zin, wat heb, kan je ze bieden? Nou ja, weet je, uh, in praktische zin kan ik net als uh, elke andere Nederlander... Uh, niemand iets bieden uh, over dit soort zaken die vaststaan... en te maken hebben met kabinetsbeleid of dingen die ons overkomen. Het enige waar ik wel ouders bij kan helpen is... in dat gesprek met de school, want daar gaat het om... Uh, uh, te zorgen dat we op een open en transparante manier over dingen blijven staan. Spreken. Ik kan me voorstellen dat niet alleen ouders... Hè, want daar, daar richten we ons nu op... problemen hebben van die crisis... maar reken maar dat hetzelfde geldt voor scholen. En wat gebeurt er dan? Dat die scholen ook in de financiële problemen komen. En dan soms wel eens, en ik denk een aantal keer te veel denken, laat ik mijn financiële probleem nou eens even eufemistisch gezegd delen met die ouders. En misschien mogen zij dan wel wat extra bijdragen als dat aan mij ligt. En voor je het weet, en dan gaan we echt te ver, en nu via dat 50 10 nummer hebben we een ouder onder de knop, en die adviseren we ook, die ouder wordt gedreigd met een incassobureau, met een deurwaarder, om die vrijwillige bijdrage te gaan betalen. Weet je, dan zijn we echt met elkaar verkeerd bezig. Ja. Ja. Uh, u zegt het, we zijn uh, verkeerd bezig. U heeft zelf ook een economische achtergrond. Hoe kijkt u nou naar die cijfers als die hier op tafel liggen? Ja, weet je, uh, het is heel makkelijk om hier even een heel duidelijk oordeel te geven dat dit fout is of dat het kabinet het fout doet. We zitten gewoon in een hele uh, rampzalige periode. Uh, en er zal iets moeten gebeuren. En, en een aantal uh, uh, uh, dingen die we uh, zorgvuldig hebben opgebouwd, moeten we zowel uh, op een goede manier proberen uh, te bewaren, maar er zal bezuinigd moeten worden. Daar zijn we met z'n allen over eens. De vraag is alleen, waar leg je het neer? Waar leg je die rekening neer? En dit kabinet probeert heus om die rekening te verdelen. Maar als je dan vervolgens op microniveau gaat kijken... en, en dan ben ik meer een macro-econoom dan een micro-econoom... waar komt het dan neer? Dan betekent dat nog steeds dat er schrijnende gevallen kunnen ontstaan... met die stapeling. En ik vind gewoon dat de politiek alsjeblieft moet nadenken over... op na Prinsjesdag van hoe kunnen we vooral ook die groepen... die het nu echt uh, uh, verkeerd treft, hoe kunnen we die schadeloos stellen? Goed, Bertjan Komer, hartelijk bedankt van de vereniging Openbaar Onderwijs. Ik zou zeggen, blijf vooral reageren op mijn weblog. En aan het eind van de dag kijkt u er nog eens naar. En dan gaat u ook nog een reactieplaats. Ja, heel graag zelf. Dankjewel, mooi. Hartelijk bedankt. En de groeten uit Almere. Dag. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB. Kees Kwaks, het ging al goed we de ochtendspits. Ja, we zijn hem aan het afbouwen deze ochtendspits. Er zijn twee dingen nog die echt opvallen. De A17, Dordrecht richting Roosendaal. met Noordhoek nog drie kilometer. De afgesloten rechte rijstrook. Op de A50 Arnhem richting Os, vijf kilometer per knooppunt Bankhoef. Ook dat was een ongeluk, alle rijstroken zijn weer open. We rijden door naar België, want telecombedrijf Belgacom... denkt dat de Amerikaanse inlichtingendienst, NAC... het bedrijf al sinds 2011, hackt. Dat melden Belgische kranten vanochtend. En daarom gaan we naar onze correspondent Joris van Poppel. Joris, hoe komen ze daarbij? Wat, is, wat zou er aan de hand zijn? Ze vermoeden dat uh, de NSA, dat is de, de Amerikaanse inlichtingendienst, uh, dat die uh, meeluistert uh dan gaat het voornamelijk om de internationale tak van BelgaCom. BelgaCom zegt onze Belgische klanten. daar zijn geen, geen bestanden van, van bekeken, van afgeluisterd, geen nummers meer meegeluisterd. Maar vooral die internationale tak. En ja, die is vooral actief in telecomverkeer. is een soort, een soort tussenpersoon. Functioneert voor liefst 700 telecombedrijven. Vooral telecomverkeer richting Afrika en het Midden-Oosten. BelgaCom zelf zegt: we weten niet wie erachter zit. Uh, we hebben een klacht ingediend. dat moet het gerecht maar uitzoeken. Maar volgens de kranten standaard weten de Belgische inlichtingendiensten wel wie erachter zit. Die zeggen dat moet die Amerikaanse inlichtingendienst NRC zijn geweest. Uh, die kraak die was erg geavanceerd. En ja NRC heeft er ook alle belang bij. Uh, en weten we ook natuurlijk dat hij graag informatie heeft over de communicatie tussen terrorismeverdachten... Tja. Die in Jemen zitten, bijvoorbeeld. Ja, maar de NRC, uh, Joris, uh, doet natuurlijk zeer geheimzinnig. En probeert natuurlijk daar uh, dat te voorkomen dat ze daar achter komen. Hoe weten ze dit? Ze zijn zelf gaan zoeken, eigenlijk. Na, na de onthullingen van uh, Snowden, uh, dacht BelgaCom uh, zelf: we gaan zelf ook eens dus ons netwerk door laten lichten. Daar hebben ze een Nederlands bedrijf voor ingeschakeld. Die is daar wekenlang mee bezig geweest. En die kwam inderdaad uit op uh, geavanceerde spionagesoftware. Uh, zoals ze het zelf uh, zeggen, die op dat netwerk van Belgacom zat. Echt op de kern van het uh, netwerk, waardoor het potentieel wel mogelijk was om ook binnen België uh, af te luisteren, of in ieder geval uh, de data af te tappen. Zo zijn ze erachter gekomen via dat Nederlands bedrijf. Nou, die software is, is natuurlijk onmiddellijk uh, verwijderd allemaal. Maar ja, dat lek. Uh, de deur heeft al twee jaar opengestaan, om het zo maar te zeggen. Tja, nou, ik ben wel benieuwd. Zijn er al reacties gekomen, Joris? Ja, nou, Belgiacom zelf natuurlijk. Onmiddellijk naar de, naar de rechter gestapt. Euh, zeggen dat ze het niet precies weten wie erachter zit. Maar nemen het wel bijzonder hoog op, natuurlijk. En uh, volgens de standaard gaat ook premier Di Rupo. Later vandaag met een verklaring komen. Hij zou zelfs de Amerikaanse ambassadeur op een matje gaan roepen. Want uh, de Belgische overheid is een meerderheidsaandeelhouder. Heeft een meerderheidsbelang in Belgacom, ja, En is dus ook direct betrokken. Belgacom is toch ja, de KPN van Nederland. Het grootste bedrijf hier. Doet bijna alle communicatie. Internationaal groot. Dus dit is ook al sneller een belangrijke politieke zaak hier. Wij wachten de reacties af samen met jou Joris en horen we dat later op Radio 1. Dankjewel. In de ochtend en avondspits het NOS Radio 1 Journaal. It's the I like the lala li even your daddy did it to your mama I like the lala li you like the lala li every Ja, weet je wat de titel is? Lala. Dag dacht je niet, hè? Oceana, als dit. Dus. De Lala. Mm -hmm. Een soort rijtoer Paarden van de Cavalerie, ere-escorte, oefenen straks traditiegetrouw op het strand van Scheveningen. Ter ah, voorbereiding, uiteraard, op de rijtour Prinsjesdag. Martijs van der Wiel, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn ze al van stal? dingen veranderen nooit, hè nee, Marcel? Nee, nee, nee, ze veranderen nooit. <laughs> nee, ze moeten nog deze kant op komen. Ja, nee, de koopkrachtplaatjes die zijn uh, ieder jaar uh, wat anders. Uh, het nieuws van de begrotingstukken, maar dit. Dit blijft altijd precies hetzelfde. Net als het feit trouwens dat die stukken lekken. Net als het feit dat de oppositie dan ontevreden is. En de rijtour, de paarden en dan de oefening de dag ervoor op het strand inderdaad. Recht voor het uh, Koerhuis, het strand van Scheveningen, is de opstelling al klaar. Er staan overal speakers. Daar komt straks keiharde muziek uit. Er staan panzervoertuigen hier uh, wat rond te rijden. Die maken heel veel herrie. Er komen schoten, er komt vuurwerk. En wat echt helemaal verschrikkelijk is voor die paarden, kan ik je zeggen, heb ik me net laten vertellen, ja, ja. door een van de begeleiders hier. Uh, he, die schoten en het vuurwerk, dat kunnen ze nog wel handelen. Maar die kinderstemmetjes, nou, daar kunnen ze echt helemaal uh, van, uh, door, van de wijze worden gebracht. Dus er komen schoolklassen en voor die kinderen is het fantastisch. Die moet altijd stil zijn van de juf. Vanochtend mogen ze zo hard gillen als ze willen. Als de paarden langs lopen. En dat is inderdaad allemaal een oefening voor morgen. Om uh, ze te laten wennen aan de menigte. Want het zijn lang niet allemaal profs die ruiters. En die paarden ook niet. Het zijn particulieren die hieraan meedoen. En nou ja, die zijn dat allemaal niet gewend. En uh, ik hoorde eerder vanochtend, Lara, dat jij ervan oh, hield, oh. Hè, van het ceremonieel en van de hoedjes. <lacht> maar de echte fans, <lacht> ja, je zit niet op de goede plek daar in de studio. De echte plek, de echte fans, die zitten hier vanochtend op het strand. Dat zijn de dames die niet tot morgen konden wachten. Toch? <lacht> U kon niet tot morgen wachten. Nee, wij gaan even kijken vandaag. ja. Vast een voorproefje. Ja, een voorproefje, altijd spannend. Ja, begrotingscijfers en zo, bezuinigingen, dat is allemaal wel wel. Dat komt morgenmiddag. Ja. Ja. Dit is het, de, de show. De show. Ja. Ik voel iets van een kleine gezonde spanning, omdat het anders is... omdat dit jaar de koning in de koets zit. Nou, hij zat er ieder jaar al in als kroonprins, maar nu is het net iets anders. Toch Iets wat ieder jaar exact hetzelfde is, net iets anders omdat we een koning hebben. Omdat we een koning hebben zeker, ja. ja. Vroeg u ook, extra spannend? Nou extra spannend, de, de spanning ligt bij hem denk ik. Ja. Niet bij de paarden, die merken daar niks van. U, mevrouw, kan u ook niet wachten? Uh, nee, <laughs> ik kom voor de paarden. Voor de paarden, ja. ja. U zit er ieder jaar bij, want ik zie het nee, voor het nee, eerst, nee, moet ik nee. zeggen, het is ieder jaar hetzelfde. Voor kom, maar... kom mij ook de eerste keer, ja. ja. En morgen Prinsjesdag met de koning in de koets. Dan ga ik thuis kijken voor de tv. Ja? Ja. Waar kijkt u naar uit? Nou, toch naar de rijtour. Ja. Ja. Die is hetzelfde hè? Ja, dat is waar. Nou, koning op het bordes. Ja, dat is natuurlijk ook wel heel anders dit jaar. Ik word ook even nou, Kijk, er gaat de muziek aan. De speakers. Zachtjes een beetje. Dit is de eerste oefening. En dan komt straks ook een trompetterkorps van de Defensie. Die gaan dan zo hard mogelijk toeteren om die paarden gek te maken. Dat is het idee, hè? Maak er zoveel herrie dat ze vast even kunnen wennen aan morgen naar wat ze te wachten staat. De menigte in Den Haag. Dus ze oefenen vanochtend op het strand hier. Gaan de dames ook mee schreeuwen? Je mij niet meer. He? Denk het wel, hè? En dan uh, is het uh, eventjes wennen dat je dus moet uh, inslikken bij innen. Dus leven de koning. En dan uh, gaan we morgen eens opletten hoeveel mensen dan nog traditie Want ze doen het ieder jaar zo. Dit soort, dit soort fans. Dan, uh, of ze dan op tijd dan, uh, ophouden. En dan niet zeggen leven de koning, koningin, maar leven de koning. Goed. Partij, succes. Mijn moeten ze dus ook nog even oefenen trouwens. Omdat... Wij nog even oefenen? Ja. ja. Leven de koning. Nee. We gaan naar het... Uh, Einde van het NOS Radio 1-journaal. En dat betekent dat wij het stokje doorgeven aan de collega's van de Karo. Sven Kokkelmand. gelukkig is dat wel gewoon hetzelfde, zo dadelijk. Gelukkig, Wat dat heb je morgen. zo? Nou, zitten we te wachten op een nieuwe oudere partij? Dat is de vraag die ik ga stellen aan oprichter Dick Schouw... want die begint met Opa ouderen politiek actief. En hij wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. En wie wordt de lijsttrekker, dat is de vraag. D66 wil de café-eigenaren zelf mogen bepalen welk bier ze tappen. De onafhankelijkheid van grote brouwers is namelijk te groot nu. En uh, morgen is het Prinsjesdag, we hoorden het net al... tot groot genoegen van Doral Megens. Maar vandaag is er al een troonrede. Publicist Thomas van der Dunkhout vanavond Zijn alternatieve troonrede. En met hem ga ik praten. Dat er meer. Zometeen bij de KRO, naar Doral. We gaan weer luisteren. Dit is Radio Ook 1. Ook naar Doral. BelgaCom vermoed vermoedt dat het wordt afgeluisterd... door de Amerikaanse inlichtingendienst NSE. Belgische telefoonbedrijf zou al sinds 2011 getapt worden... zo melden kranten in België. De NSE zou vooral geïnteresseerd zijn in telefoongesprekken in Jemen en Syrië. Het gezamenlijke industriële complex van Noord- en Zuid-Korea, Kaesong, is heropend. De fabrieken in het noorden werden in april gesloten... vanwege spanningen tussen de landen, na een kernproef van Noord-Korea. Na moeizame onderhandelingen is vorige maand afgesproken... dat Kaesong zou worden heropend. Vandaag is dat het geval. Met wat vertraging vanwege onweer is vanochtend een begin gemaakt met de berging van de Costa Concordia. Het cruiseschip dat begin vorig jaar kapseisde voor de kust van Italië. De berging gaat de hele dag duren. Bij een haven in de Russische stad Vladivostok woedt brand in een kernonderzeer. Maar niemand is gewond geraakt en er zou geen gevaar zijn op het vrijkomen van straling. De ligt voor reparatie in een drijvend dok daar in Vladivostok. En de brand is ontstaan bij werkzaamheden. Dat zijn de hoofdpunten. Nog een staartje van de Ochtendspits Casequarks bij de tussen ANWB. Exact 25 kilometer. De opvallende zaken zijn de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Bij Knoop het Noordhoek. Daar is de rechte rijstrook dicht vanwege beringswerkzaamheden. Op de A50-vielen Arnhem richting Apeldoorn. Bij Hoendeloo 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. En na nog is de N209 dicht. Rotterdam-Hazerswouden. In beide richtingen tussen Hazerswouden en de aansluiting met de N11. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Opnieuw een oudere partij opgericht. OPA, eurosceptici in Duitsland in opkomst. D66 pleit voor een vrije biertap in het café... en het ochtendtumeur van Hans Beum. Het is 2 over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen, Nederland. Marcel Dekker is vanochtend in Amsterdam. Homeopathische artsen voelen zich gediscrimineerd door een belastingmaatregel. Reden voor die artsen om deze week naar de rechter te stappen. U kunt mij volgen op Twitter als u wilt. En reacties en vragen kunt u ook kwijt via de mail. Oudere dames en heren, kunnen volgend jaar ook lokaal op een seniorenpartij stemmen. Oftewel op OPA, de oudere politiek actief. OPA gaat in ongeveer twintig steden meedoen aan die gemeenteraadsverkiezingen. Dix, Schouw, goedemorgen. Goeiemorgen. U bent de partijvoorzitter van uh, OPA. We hadden toch Henk Krol al? Ja, we hebben Henk Krol uh, als uh, fractievoorzitter van 50+. plus. Exact. Hebt u ook campagne voor gevoerd ooit, voor die partij? Klopt. Waarom, begint u dan, dan, waarom begint u dan nu met OPA? Wat uh, nodig is, is dat de stem van de ouderen ook in de lokale politiek uh, gehoord gaat worden. Uh, wij denken dat het uh, heel hard nodig is dat er uh, meer met gezond verstand beslissingen worden genomen. Ja. Vanuit ervaring. En daar kunnen die ouderen een hele belangrijke rol in spelen. Maar waarom bent u niet gewoon lokaal met 50PLUS aan de slag gegaan dan? Ja, 50PLUS heeft een uh, besluit genomen om niet mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. En dat betekent dat die weg vanuit 50PLUS afgesloten is. Juist. Bent u dan het uh, lokale uh, detachement van die partij, desalniettemin? Of bent u toch een hele eigen nieuwe beweging? Wij uh, zijn een beweging. In die zin hebben wij uh, zeg maar de OPA-beweging uh, gestart. Om ouderen in uh, heel Nederland actief te krijgen in de politiek. Uh, onder het uh, slogan: Weg achter die geraniums. Proberen we uh, zeg maar de ouderen meer actief overal te uh, ja, in beslissingsorganen vertegenwoordigd te krijgen. Ik kijk even naar het manifest. Eerste punt, leeftijdsdiscriminatie dient op alle fronten bestreden te worden. Ja. Staat in de grondwet. Ja. En toch zien we dat, uh, dat heel hard nodig is dat er wat tegen gebeurt. Um, het is het punt dat bij ouderen het allerhoogst op de agenda staat. En uh, ja, sommige berichten, ook in de media, daar schrik je dan steeds weer van. Ja. Behalve het feit dat je tegenwoordig uh, rond 40, 45 al afgeschreven bent op de arbeidsmarkt... Niet omdat je niks meer kan of niks kunt... maar gewoon omdat je een leeftijd hebt... Ja. waarop je op afgerekend wordt. Ja. Dat zit mensen dwars. Maar het, het gaat veel verder. Hè. We hoeven maar naar, naar Willem-Alexander te kijken... met uh, wat hij gedaan heeft met André Bolhuis. En dan zegt hij gewoon... ja, die man is 66, die komt niet meer aan aanmerking. Dus uh, ja, het kan in de grondwet staan. Het toepassen daarvan is weer wat anders. Respect tussen jong en oud is een voorwaarde voor een gezonde samenleving. Dat zegt 50PLUS ook. ja. Dat is ook, denk ik, een, een basisrek. Wij hebben een manifest gemaakt waarvan wij zeggen... Uh, dit zijn een aantal basiswaarden die je moet toepassen... wij met z'n allen, om te zorgen dat er een, een gezonde samenleving komt. En uh, dat betekent dat jong en oud de handen in elkaar moeten slaan... en samen er iets moois van moeten maken. Ja. En uh, daar horen die ouderen ook bij. Maar met alle respect, ik wil er niet vervelend over doen... maar dit zijn toch echt precies dezelfde punten... zo ongeveer als Henk Krol telkens voor het voetlicht brengt in de Tweede Kamer? Er zal ook... Op ...zal er heel weinig verschil zitten. Wij denken ook en we hopen ook dat 50-plus zich wat dat betreft bij de OPA-beweging gaat aansluiten. Want het is echt een beweging waarbij wij in heel Nederland ouderen... ...in alle geledingen, van welke religie of uit welke politiek ze ook komen... ...weer met de haren erbij willen sleuren om politiek actief te worden... ...en hun kennis, kunde en ervaring in te gaan zetten... ...voor uh, een betere toekomst. Dus u wilt dat ik Henk Krol de volgende keer de vrij onmogelijke vraag stel... Uh, ...bent u al opa? Uh, ja, dat kunt u rustig uh, vragen. Uh, wij hebben goede hoop dat de 50-plus gaan gaat sluiten. Goed, dus het is eigenlijk bedoeld als een, misschien een lokaal initiatief... ...dat uiteindelijk moet leiden tot een fusie van de twee partijen... ...bij de volgende Kamerverkiezingen, moet ik het zo zien? Uh, naar de toekomst toe uh, sluiten wij helemaal niks uit. Wij richten ons helemaal op de lokale uh, politiek voorlopig. Uh, het gebeurt in de gemeentes. Er gaan steeds meer taken van de overheid naar uh, de gemeentes toe. Die uh, treffen ons allemaal, maar vooral ook de ouderen. En uh, daarom ook uh, moeten zij... Uh, hun stem ook op lokaal niveau kunnen laten horen. Ja. En helaas, en ja, ik, ik heb me best voor gedaan binnen 50PLUS... want ik ben actief 50PLUS-lid... heeft 50PLUS de beslissing genomen om dat op geen enkele manier uh, uh, uh, te doen. Dus er komen ja. geen 50 plus -geen. Dus er zijn wel degelijk gesprekken geweest met Jan Nagel en met Henk Rol, of niet? Er is een uitgebreid onderzoek geweest. Er is een commissie geweest waar ik zelf in heb gezeten. Uh, we hebben ook gepleit om wel wat te gaan doen... Maar men heeft uiteindelijk besloten uh, dat allemaal uh, niet te doen. En uh, ja, goed, daar zitten we dus nu mee. En dat betekent dat er dus uh, ook binnen uh, 50PLUS heel veel leden zijn die zeggen... ja, we willen toch, vinden toch dat we ook lokaal onze stem moeten laten horen. Ja. Hoe gaan we dat nu vormgeven? Ja. En dat heeft uiteindelijk geleid tot, tot dit initiatief. Uh, Blijft u wel we we lid van 50PLUS dan? Natuurlijk. En uh, ik denk alle andere mensen die bij ons betrokken zijn ook. Ja. Uh, mijn vrouwelijke collega's vroegen zich af waarom het opa heet en niet oma. ouderen meer actief. Nou, opa doet niks zonder oma. Dus wat dat betreft uh, gaat het helemaal goed. Hebt <laughs> u daar lang over na moeten denken, of niet? Uh, nee hoor. <laughs> Kijk, als mensen met ons contact uh, willen opnemen, dat, dat is ook heel makkelijk. Dan kunnen ze gewoon een mailtje sturen naar oma-at-opabeweging.nl. Dan krijgen ze meteen antwoord. Om het, om het lekker makkelijk te maken. Om het lekker makkelijk te maken. Dus Oma@opabeweging.nl. Opa ja. Oma.opabeweging.nl En uh, ik hoop dat uh, heel veel ouderen contact met ons op gaan nemen. Op hoeveel uh, zetels uh, gokt u eigenlijk landelijk? Uh, uh, uh, Vertaalt naar het landelijke beeld als u straks met de lokale verkiezingen meedoet? Nou, wij uh, proberen zo breed mogelijk uh, zeg maar wat wij onze uh, oudere politiek uh, noemen te verspreiden in het land. En wij hopen dat alle partijen die daaraan meedoen. Het zullen niet alleen partijen zijn die we zelf oprichten, maar ook bestaande partijen. Uh, wij verwachten eigenlijk dat wij daarmee de grootste. Uh, Stemmentrekker uh, zullen zijn bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Juist. Nou, nou nog een lijsttrekker. Er zijn gesprekken geweest met Rob Oudkerk... voormalig uh, Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Ja, voor de gemeentepolitiek betekent dat dat er in iedere gemeente natuurlijk een andere lijsttrekker is. En wij proberen vooraanstaande namen bovenaan de lijst te krijgen. Maar mensen die ook echt wat te vertellen hebben, ja. die een visie hebben, die wat toe te voegen hebben. Juist. En Rob zou wat dat betreft voor Amsterdam, hè, dus open Amsterdam, de ideale lijsttrekker zijn. Ja. Daar hebben we gesprek mee. Ja, moet hij alleen nog willen. Hij heeft het in beraad, hè? He? Het gesprek ja. is geweest, hij heeft het in beraad. Hij heeft het in beraad en uh, ik heb goede hoop dat hij uh, ja gaat zeggen. Goed. Um, nou ja, de gemeenteraadsverkiezingen zijn komend vo uh, voorjaar. Dan moet alles dus klaar zijn. En dan horen we dus meer van Opa. Ja, klopt. Via ja, oma.opabeweging.nl Ja. Ik Stuur dank u zeer. Stuur een meeldje naar Oma. Ja? Stuur een naar Oma. Goed, hartelijk dank. Prima, dank u wel hoor. Ik schoon dat de partijvoorzitter ja. van Opa. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. SVGP-voorman Kees van der Staaij is zich rotgeschrokken... van berichten dat er veel porno sites afkomstig zijn uit Nederland. Nou is de vraag, kun je domeinnamen verbieden? Marnie van Duinhoven van de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland... heeft het antwoord. In principe weigert uh, SIDN niet... Uh, er zijn wel een aantal redenen waarom domeinnamen niet geregistreerd kunnen worden. Dat zijn vooral technische redenen. Dus bijvoorbeeld als een domeinnaam al bezet is... of als een domeinnaam minder dan twee of uh, meer dan 63 uh, tekens uh, heeft... Mensen kunnen wel een klacht indienen bij het college voor klachten en beroep. Als ze van mening zijn dat een uh, .nl domeinnaam in strijd is met de openbare orde en goede zeden. En als dat college dus besluit dat het inderdaad het geval is, wordt de domeinnaam uh, verwijderd uit het register. Dus uh, nou ja, concluderend, in principe wordt dus alles geregistreerd. Behalve als er een klacht wordt ingediend en gegrond wordt verklaard. Al dus, Marnie van Duinoven van de Stichting Internet... domeinnaamregistratie Nederland. Heeft u ook een vraag bij het nieuws... mailt u ons dan naar goedemorgennederland.kro.nl... voor uw vraag van vandaag. Terug naar Amsterdam nu. Homeopathische huisartsen in opstand. Marcel Dekker. In de praktijk van huisarts Jeroen van Berkel-Smit. Goedemorgen, dokter. Ja, goedemorgen praktijk zoals elke praktijk er in Nederland uitziet. En toch zijn de behandelingen die u hier aanbiedt... ietsje anders dan ja, wanneer je naar een reguliere arts gaat. Nou, we kunnen hier wat extra's bieden. Het is een gewone huisartspraktijk. Maar daarnaast bieden we de homeopathie aan. En uh, het is een ruimer, een ruimer arsenaal van middelen... die we kunnen geven aan de mensen. En, uh, en ik denk dat dat voor de mens heel fijn is. Ja, en... U bent dus gewone arts en homeopathisch arts. Ja, dat klopt. Integrale geneeskunde, hè? wat is dat precies eigenlijk? Integrale geneeskunde, dat je, dat je uh, als er een probleem uh, is, dat je meer naar het geheel kijkt. Je kijkt dus niet naar een, een enkele klacht, ik noem maar iets hoofdpijn. Maar je probeert het in verband te brengen met, het, uh, met de gehele mens. En daar moet je ook tijd uh, en uh, aandacht voor hebben. Ja. En dan zegt de helft van Nederland dat u een kwakzalver bent, als u dat soort methodes aanbiedt. Nou ja, dan zouden ze hier mee moeten kijken. Het wijkt eigenlijk niet af. Het is een extra wat je aanbiedt. En ik denk dat het heel veel inzicht geeft in, in de problemen die, die mensen hebben. U behoort tot de groep artsen die sinds 1 januari van dit jaar... voor die alternatieve behandelmethode 21% BTW uh, in rekening moet brengen. Dat is een onderdeel van het Lentakkoord geweest. Wim Verest, u bent voorzitter van de AVIG... Ja, de artsenvereniging voor integrale geneeskunde. Ja. Voorheen een vrijstelling, nu die vermalen de 21% btw. En dat heeft alles te maken met het feit dat uh, vrijstelling alleen maar bestaat voor behandelingen die genezing brengen. Nee, uh, vrijstelling bestaat voor de individuele gezondheidszorg van mensen. Verleend door artsen in dit geval. En dat is voor iedereen gelijk, dus ook voor ons. Ja, maar u moet wel genezing met die alternatieve methode brengen? Wij moeten patiënten behandelen uh, uh, en dat ze tevreden uh, de deur uitlopen. En dat moet elke arts. Maar even terug naar die alternatieve behandelingen. Want dat is wel zo expliciet gezegd dat het genezing moet brengen. Dus blijkbaar is daar wat twijfel over bij de overheid. Uh, kennelijk uh, draaien ze de zaak om. En, en, en, en moeten sommige artsen gaan bewijzen dat hun behandelingen werken. En andere artsen niet. En wat mij betreft worden alle artsen overeenkam gesch geschoren. Want in alle andere gevallen, en dat is onderdeel van de hoorzitting. De reden waarom we hier ook zijn komende woensdag. Uh, uh, is het discriminatie eigenlijk? Hè? Dat vindt u? Ja. Inderdaad. Ja. Ook als je naar de Europese regels kijkt. Zeker. Uh, voor allerlei diensten en producten uh, zijn landen gerechtigd Btw te heffen. En sommige zaken, uh, waaronder individuele gezondheidszorg, uh, wordt vrijstelling verleend. En dat is uh, in heel Europa zo, ook in Nederland. Alleen Nederland gaat nu een, een faux pas maken door één klein clubje mensen eruit te halen en die met Btw te belasten. Dus strijdig met Europese regels. Zeker. En dan mag het gewoon niet doorgaan. Nee. nee. Het is toch ingevoerd, hè? Waar zit de fout dan? Waar zit de W-fout? Eh, wat u al zei, lentakkoord, snel, hup, er doorheen. Maar eh, er is niet juridisch goed nagekeken. en Wij merken in de praktijk ook dat onze artsen... Ons, eh, en ook de Belastingdienst enorme problemen heeft... van wanneer moet je btw heffen, wanneer niet. Want het, het gos van de, van, de, van de behandeling bestaat gewoon uit reguliere artsenij... wat eh, meneer Berkel-Smit net ook zei. Meneer Van Berkel-Smit, 21% bovenop die ja, behandelingen. Dat is nu al eigenlijk een feit. Merkt u dat in de praktijk dat mensen toch wat huiveriger zijn om te komen? Nou, je merkt vooral aan de mensen die dus alleen voor homeopathie komen. en die dus een, een nood hadden moeten krijgen met BTW. dat die wat terughoudend zijn. Uh, ja, ze moeten ook op de, op de centen letten. Ja. Bim Verrest, cijfers bekend? Nee, maar ik hoor van verschillende leden dat de, uh, het aantal patiënten terugloopt. Komende woensdag de zaak en u bent overtuigd dat u gaat winnen. Ja, ja anders hadden we hem niet aangespannen. En anders komen we terug. Goed zo, prima. Dank u wel. Marcel Dekker was dat. Straks, Eurosceptici in Duitsland doen mee aan de verkiezingen. Maar eerst. 3, 2, 1, go. Deze dag. 1992. Overuren en een hoop zweet in de financiële wereld van vandaag. De Britse regering probeert wanhopig zijn dierbare pond voor devaluatie de te behoeden. Maar de beurs is alle vertrouwen in het pond kwijt. De koers van het Britse pond Sterling keldert deze dag in 1992... en daarom staat deze dag in de financiële wereld ook wel bekend als Zwarte Woensdag. Beursjournalist Eddie Schekman was op dat moment bezig... met de voorbereidingen van zijn financiële rubriek in Avro's Radiojournaal. Weet u nog? In die periode was uh, de nieuwsvoorziening liep, uh, compleet anders. Het liep allemaal veel trager. De financiële juridictie werkte toen ook nog op een compleet andere manier dan nu het geval is. Nu zit alles en iedereen bovenop de koersen. Toen had je helemaal. Toen was je blij als je iets met teletext kon doen. Londen vanmorgen vroeg. Bij de opening van de beurs zakt de koers van het pond naar een dieptepunt. Zo laag dat de Europese afspraken om grote koersverschillen... tussen de munten te voorkomen onhoudbaar blijken. De regering grijpt in en koopt voor 90 miljoen gulden aan ponden... om de waarde op pijl te houden. Twee uur later is het weer mis en besluit de regering... de rente 2% te verhogen. Kort daarop volgt een tweede verhoging met 3%. Dus in de loop van de dag werd gewoon iets duidelijk. En dan krijg je gewoon het sneeuwbouw-effect... En dan wil je, ga je erop storten. En de komende 25 minuten natuurlijk veel aandacht voor de spanningen binnen het Europees Monetair Stelsel in. Financieel nieuws met Eddie Schekman. Eddie, voor de actuele situatie ga je praten met de heer Vermeulen van Barclays Bank. Hij is manager van de dealing room en als zodanig verantwoordelijk voor de handel in valuta's. Ja meneer Vermeulen, het lijkt er allemaal een beetje op alsof het allemaal zinloos is geweest. Pond in herstel, rentetarieven weer naar beneden. Ja. En toen kwam er ook achter wat er eigenlijk allemaal uh, speelde. Namelijk een hele grote speculatie van uh, George Soros tegen het Britse pond. Binnen het EMS kan een munt alleen in geval van een crisis worden gedevolueerd. Speculanten maakten van dit zwakke punt gebruik... door voor miljarden met het pond te speculeren. George Soros was één van hen. Het geld dat ik on deze particular transactie... The estimate is about a billion dollars. Hij kwam erachter... dat de economie van Engeland... lang niet zo goed was... als iedereen dacht. Maar wat krijg je dan? Uh, dan ga je tegen de valuta speculeren. Dat is het aller, allermakkelijkste. Want dan heb je alles in één keer. Dus hij heeft eerst heel veel studie gedaan... en toen is toen tegen de valuta gaan speculeren. Maar wel op een dusdanige grote manier... Uh, dat hij eigenlijk het hele systeem aan het wankelen bracht. En nu eerst het nieuws van woensdag 16 september. De Britse minister van Financiën, Norman Lamont... heeft het sterk in waarde gedaalde pond sterling voorlopig teruggetrokken uit het EMS, het Europees Monetair Stelsel. Wat je toen gewoon hebt gehad is dat iedereen de kans kreeg... om de eer aan zichzelf te houden. In dit geval dus uh, uh, Engeland. En als je je niet meer aan de regels kunt houden... De spelregels van het Europese monetaire systeem kunt houden, wat je toen had. Uh, ja, dan, dan moet je er gewoon uit. Het is er altijd uitgebleven. Ja, het is gewoon nu in, in rustige vaarwater gekomen. Alleen tegen een compleet andere uh, waardering. Het is uh, misschien nu nog maar ongeveer een derde van uh, toen. Beursjournalist Eddie Schekman van het Avro's Radio Journaal. over deze dag in 1992, bekend als Zwarte Woensdag... toen de koers van het Britse pond Sterling kelderde met enorm tempo. In het ritme van de Ruitenwissers vandaag. Smile was dat van Lily Allen. Het is acht minuten voor tien. U luistert naar de Cairo op Radio 1. Eurosceptici grijpen de Duitse verkiezingen, dames en heren, aan om hun idealen onder de aandacht te brengen. Een heuse anti-Europartij doet komende zondag mee aan de verkiezingen. Rob Zavelberg, onze man in Berlijn. Goedemorgen. goedemorgen. Een anti-Europartij. Hoe heet die? Ja, het gaat over de alternatieve voor Duitsland. Dus een alternatief voor Duitsland. En in elk geval een alternatief voor de uh, peperdure reddingsprogramma's uh, voor de euro. Uh, waarbij dus Duitsland het meeste betaalt in heel Europa. En veel Duitsers zijn het daar niet mee eens. En vandaar dat er een nieuwe partij is opgericht uh, deze lente ja. uh, in Berlijn. En uh, die partij die wil uh, mogelijk de, de Deutschmark, de oude D-Mark, weer invoeren... Dan wel uh, een hoop Zuid-Europese landen uit de euro knikkeren. Juist, dus de neuro, zoals Frits uh, Bolkestein ook wel eens in Nederland heeft uh, voorgesteld. Wie zit er achter die partij eigenlijk? Ja, het gaat vooral om uh, uh, ondernemers, veel uh, ontevreden CDU- uh, en FDP-stemmers, dus uh, rechtse uh, stemmers in Duitsland, van de conservatieven en de liberalen die ontevreden zijn met het huidige regeringsbeleid onder uh, kanselier Merkel. Uh, het gaat veel om uh, ouderen en ook autochtone. Uh, rechtse Duitse mannen. Uh, uh, ja, hun aanhang uh, zou in elk geval wel voor een verrassing kunnen zorgen bij de verkiezingen uh, eind deze week. Waarom? Nou, omdat ze zo uh, uh, in de peilingen ongeveer uh, uh, voor 4% goed zijn. Bij 5% uh, zit je aan de kiesdrempel. En er zijn uh, toch heel wat uh, proteststemmers en nog zevende kiezers uh, die met deze partij flirten. Dus dan zouden ze zomaar in de Bondsdag uh, kunnen komen. Juist, maar goed, hoe groot zijn ze daar dan? En zijn ze dan ook daadwerkelijke bedreiging voor de daar zittende macht? Ja, zeker wel, uh, omdat uh, als dat namelijk gebeurt, dan heb je dus een echte uh, anti-europartij zoals bijvoorbeeld de PVV in, uh, in de Bondsdag, dat is nog nooit gebeurd. Dus alle partijen momenteel daar, die zijn uh, totaal voor het reddingsbeleid, het dure reddingsbeleid voor, uh, voor Zuid-Europa. En uh, als, dat, uh, als, als die partij erin komt, dan heeft uh, Merkel natuurlijk wat minder uh, in de melk te brokkelen. En dan kan zij mogelijk een, uh, ja, de, de programma's voor Zuid-Europa uh, er niet meer doorheen krijgen. Dus dat wordt moeilijker voor haar reddingsbeleid. Juist, dus dat is een kopzorg erbij voor Angela Merkel. Dat is een extra kopzorg erbij. En het zou kunnen als deze uh, partij met een mooi Duits woord... zalonfee wordt, uh, als ze dus groter worden en ook uh, ja, een beetje erbij horen... ...dan kan het zijn dat ze natuurlijk wel, wel meer uh, procentpuntjes van de CDU gaan, uh, gaan afsnoepen. Juist, er zijn dus nogal wat boze seniorenrechtse mannen daar in het land bij jou. Ja, je kunt Duitsland wel zien als een bejaardenrepubliek. De Bondsrepubliek heeft ongeveer 20 miljoen bejaarden. En die zie je natuurlijk ook altijd als je als Nederlander over de autobaan rijdt. Dan zie je overal in die wegrestaurants zie je hele grote kuddes met, met bejaarden. Die, die, ja, die, die zijn er nogal veel in Duitsland. Ja, in Nederland richten ze dan een oudere partij op. In Duitsland dus een anti-euro-partij. Je zei net zelf al, het lijkt een beetje op de PVV. Moet je die vergelijking maken? Nou, wat betreft het anti-euro-standpunt uh, denk ik wel, um, maar het anti-islambeleid wat de PVV natuurlijk ook heeft, dat wordt hier niet zo heel sterk uh, bij deze partij gearticuleerd. Uh, maar je kunt wel zien bijvoorbeeld, uh, ja, die, die partijleider Loeke, Bernd Loeken, een keurige econoom eigenlijk, uh, die werd laatst aangevallen tijdens een uh, verkiezingsbijeenkomst uh, uh, in het noorden van Duitsland... en. Uh, daar werd ook iemand neergestoken zelf met een, uh, met een mes. Dus die aanval dat, die ging op het konto van, uh, van linkse activisten. En sindsdien krijgt uh, meneer Loeke, de partijleider... net zoveel uh, politiebescherming als Gert Wilders. Juist, met andere woorden, er zijn wel wat parallellen te trekken. Is het niet een beetje mosterd naar de maaltijd? Want de reddingsprogramma's zijn allemaal aan de gang gezet... en het gaat inmiddels een beetje beter in het zuiden van Europa. Ja, dat zou je denken. Maar als je kijkt hoe de situatie in Griekenland, in Spanje uh, of ook in andere landen is... ja, die is natuurlijk niet, uh, niet rooskleurig. En ook als je weet dat Merkel uh, alles probeert om de, de, de nieuwe uh, steun voor Griekenland uh, naar volgend jaar door te schuiven na de verkiezingen... ja, dan zie je dus eigenlijk dat er uh, heel veel Duitsers weten best dat de eurocrisis nog niet, uh, nog niet voorbij is. Nee, met andere woorden, uh, dit is een nieuwe bedreiging voor, uh, laten we zeggen, de politieke rust... aan het adres van Angela Merkel daar met de komende verkiezing opkomst. Ja, zo zou je dat kunnen zien, want... Uh... Ja, als dit gebeurt, ja, zoals ik al zei, uh, er zal opnieuw over Griekenland over een zogenaamde herkut uh, uh, gestemd worden. Dus over het kwijtschelden van de, van de schulden. En ja. dat is natuurlijk niet erg uh, populair bij Duitse banken, die natuurlijk veel van die schulden hebben. Nee. En uh, vandaar dat het ja, erg moeilijk zal zijn in de bondsdag voor, uh, voor Angela Merkel... om dan, als deze partij daarin komt, ja. om genoeg steun bijeen te krijgen, ook bij de oppositie, voor deze plannen. Want uh, dat is natuurlijk erg belangrijk. Goed, het klinkt als klein en redelijk onbetekenisvol, maar dat is er dus alles behalve. Dankjewel, Robs. Zagelberg vanuit Berlijn. Straks, dames en heren, D66 pleit voor vrije biertaps in het café. Hoort u in het vervolg. Blijf bij ons. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO.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 Parklijn. Ontdek de wet van Lexens. Advocaten en notarissen. Ga naar Lexens.com.